Twee uur in Montserré met het NMS-journaal. In Frankrijk is het extreem druk op de wegen. Rond half één stond er in totaal meer dan 800 kilometer file. Volgens de AWB is het op deze zwarte zaterdag drukker dan vorig jaar in Frankrijk. Op alle snelwegen naar het zuiden staan files. Maar inmiddels beginnen de grootste files langzaam op te lossen.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 De politie in Den Haag heeft een man overmeesterd die van het dak van het internationaal strafhof wilde springen. De man, een medewerker van het strafhof, was gisteravond om half tien het dak opgegaan. Volgens de politie wilde hij om persoonlijke redenen een einde aan zijn leven maken. De politie was de hele tijd met de man in gesprek en na zo'n zestien uur slaagde agenten erin hem te overmeesteren. De maanweg waaraan het gebouw staat was sinds gisteravond door de politie afgesloten. Op de A1 in Gelderland heeft de politie vanmorgen een gestolen taxiklem gereden. De taxi was op Schiphol meegenomen toen de taxichauffeur bezig was met klanten. In de auto zat een track-and-trace systeem waardoor de politie er snel achteraan kon. Via de A9 reed de taxi de A1 op waar de politie met meerdere wagens klem reed. In de gestolen taxi zat één man. Niemand is bij deze achtervolging gewond geraakt. Op de A1 richting Apeldoeren zijn twee rijstoken dicht en er staan lange files. Een 35-jarige vrouw uit Slochteren is berispt door de politie nadat ze haar baby in een snikhete auto had achtergelaten. De vrouw had de auto gisteren, de warmste dag van het jaar, op een parkeerplaats in Sappemeer gezet en ging boodschappen doen. Omstanders waarschuwden de politie die erin slaagde om het kind te bevrijden. Op dat moment kwam de moeder aanlopen en na een gesprek met de politie gaf ze, fouten, gaf ze toe fouten zijn geweest. De baby, die een half uur in de auto zou hebben gelegen, mankeerde niets, maar wel is er een melding bij jeugdzorg gedaan.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 Ga snel naar leesplantracteerd.nl. It's easier to lease Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Met Carlo Kratzen en Henry Stolwijk. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraars. Ja, ik begin iets te snel. Maar dat komt omdat ik ben voor mijn leven afgetroefd. Want, want mijn co-host, Henry Stolwijk, dames en heren... is vanmorgen geland uit Afrika. En zit nu gewoon uh, om vier minuten over twee in de studio. Fris en fruiten. Fris, nou. Zoals altijd. Okay, laten we het daarop houden. Welkom, luisteraars. Ja, Tross Auto Show. Het radioprogramma op Radio 1, dat kunnen we makkelijk zeggen... want het is ook het enige radioprogramma op Radio 1. Ja. Uh, mijn naam is Carlo Brans. ik ben in het dagelijks leven... hoofdredacteur van Caros Magazine. En naast mij dus, hij kwam net al even te sprake, de uit het. Afrika zojuist gelande, uh, Henry Stolwijk. Ja, ik vind dat indrukwekkend, dit soort... Uh, ik begrijp dat. Ja. dat zeg het nog twee keer. Ja, nou, dat komt later. Maar ja. eerst gaan we eventjes naar Paul de Vries... want hij is van het online autoverkoopkanaal NieuweAutoKopen.nl... Uh, ja, autobranche, zware crisis. Uh, uh, er worden naar verwachting dit jaar 375.000 auto's verkocht. Laagste aantal sinds de jaren 60. Hoe gaat het nou in dat kader met de online autoverkoop? En vooral. Wat denkt Paul de Vries van die plannen van Mercedes en BMW... en eigenlijk ook Tesla, die allemaal een beetje beginnen te zeggen van... nou, dat online verkopen, dat kon wel eens wat gaan worden. We hebben tenslotte ook nog een rijimpressie van zijn mini Paceman. Dat hele grote ding, wat eigenlijk helemaal geen mini meer mag heten, maar een maxi. Maar dat is zo'n beladen naam, dat ze dat maar niet doen. Maar niet voor de dingen. Duur ding ook. Maar uh, daar, heeft van, daar heeft Bas van Werf in gereden. Die nu nog op vakantie is. We gaan eerst eventjes naar het autonieuws. Henry Stolwijk. Wat ja. heb jij voor ons uh, op de, in, in, in dat vliegtuig vanmorgen Ach. bij elkaar zitten sprokken? Ja, nou, je blijft het volgen, Carlo. Dus wees niet bang. Uh, ik denk dat we met iets positiefs beginnen. Oh. Ja. De nou. Nederlandse autofabrikanten die hebben mooie plannen. En die doen ook dingen. En de Nederlandse autofabrikant? De Nederlandse autofabrikanten, Donkervoort. Ja. Joop Donkervoort. Wat ja, we toch wel een autofabrikant, jongen. Ja, zeker, zeker. Lelystad. En eentje die doet wat hij zegt. Absoluut. Dat is ook mooi. Ja. En die is echt begonnen met zijn productie van de GTO. Die... Nee, de productie was er al. De, de, hij, hij heeft er al geleverd. Ja, hij is gaan leveren. De eerste zes zijn afgeleverd ja. van de 25 specials. Ja. Dure auto's, exclusief. En genummerd. Dus één tot en met zes is eruit, denk ik, dat het zo werkt. Ja. Uh, nou, we weten allemaal, dat is het topmodel hè, van hun D8-serie. Ja, dus de, de D8 GTO. Dat is ja. een heel nieuw apparaat. Hij heeft hem een half jaar, nou, misschien wel een jaar geleden al gepresenteerd... in ja. Relistot, dat weet ik nog. Ja, jij ja, was erbij volgens mij. Hij uh, was erbij. En uh, dit zijn auto's die kunnen oplopen in prijs tot 170.000 euro. Ja, het mooiste vind ik de prijs van de standaard... Ja. Ken je die ook? Nee. nee 140.000 140 en 10 euro. Oh. Vooral die 10 euro vind ik. Wat een bedrag hè. Ja. Maar je hebt dus auto's die rondjes rijden. Rond Koenigseggs, Ferraris, Lamborghinis en dat soort dingen. Want ze ja. zijn enorm sterk. Ja. Ze wegen helemaal niks. Want Joop Donkervoort is niet te beroerd om er wat carbon bij te nee. stoppen. Een beetje koolstof. Ja. En, uh, en dat gaat als de wat brandweer. Bandweer, ja. Ik hoor dat je denken. Ja. Ja. Ja, dus... Maar het is mooi, want hij doet dingen. Joop hoor je niet veel. Ja. Alleen als hij wat zegt, dan klopt het ook. Ja. Joop is een stille man, zegt iedereen. Ja. Diepe. Gronden, ja. he, stille waters. En hij doet het. We hebben een andere Nederlandse autofabrikant. En die ja. hoor je wat vaker. Hoewel die op dit moment wat stiller is ja, dan, dan, dan ik het was. Dan weet ik al wie je bedoelt. Ja? Nou, zeg het eens uh, Victor al. Muller met Spijker. Oh, hoe weet je dat nou? Ja, nee. Hij het ah, daar ook. Is, ja, die is iets rustiger dan vroeger. Maar hij gaat weer aan de weg timmen. Want hij heeft Pebble Beach. Dat is een enorm mooi Amerikaans concours. Nieuwe en oude auto's. Klassiekers. Uh, ja, Ik meen dat jij er wel eens geweest bent. Ja, meerdere malen. Ja. ja, ja. Uh, leuk om daar te zijn ook. De wereldtop maar, komt daar, de absolute wereldtop. Ja, komt daar nog. Ja. Alleen dit jaar, niet alleen de wereldtop. Victor gaat er ook heen en die gaat daar de Spijker Venator spijder neerzetten. De dat... open versie van het prototype wat hij op zich heeft gezet. Dus hij gaat een prototype van, de, van het de open prototype van de prototype dat nog in productie genomen moet worden, gaat daar hij het... daar tonen. Ah, oh, dat, is, dat is Victor ten voeten uit natuurlijk. Briljant. ja briljant. Altijd op, de, oh, altijd op de voorgrond blijven. Hij weet het toch weer te brengen. Ik weet, ik weet dat ik vroeger bij een ander radiostation werkte... en uh -huh. daar was ooit eens een keer een stelling van die Victor Muller... dat is een goede vent, hij moet alleen nooit uh, baas van een bank worden. Nee. Maar verder hebben we er wel meer van dit soort mensen door. Ja, er zijn mensen die dat zeggen dat het weinig verschil maakt met bankdirecteuren. Maar ja, oké, okay, dat is weer een, een ander verhaal. Ja. Het mooie is dat hij die auto daar neerzet. Gezegd wordt dat de coupé volgend jaar in productie gaat. En wordt gefluisterd. De Spider zal dan snel volgen. Ja, natuurlijk. Ja. Is nou inmiddels al bekend wat voor motor die auto heeft? Want dat is het grote raadsel, was dat in maart. Er wordt gezegd dat er een, een 375 sterke V6 in zit. Merk, weet ik niet. Ja. Precies. Ja. Goed. Goed, maar dat is dat. Iets anders. Mitsubishi, dat ken je ook. Mooi werk. Ja. En dan heeft Mitsubishi Nederland eindelijk weer een bestseller in huis. Ja. En dan kan het ding niet geleverd worden. Oh, dan is dat is de plug-in. De, hout, ja. de Outlander. Ja, ja. Er, zouden er, er zouden er al meer dan 10.000 zijn verkocht, althans besteld. Dat is niet helemaal hetzelfde. Ja, je weet dat er wat problemen zijn geweest met de productie. Er waren wat pro problemen met de batterij. Alles is opgeschoven. Vloog in de fik toch? Ja, vloog in de fik. Dat is niet goed voor een auto. Nee, eigenlijk niet voor batterijen. <laughs> nee. Uh, in ieder geval, het probleem is dat die auto's nu wel besteld zijn... maar vermoedelijk niet meer geleverd kunnen worden. Dat betekent dat zo'n 30 dus dat zijn er 3000 na 1 januari van dit jaar geleverd zullen gaan worden. En dat is op zichzelf niet zo erg, dat gebeurt vaak in een Autoland. Ja. Maar het probleem is nu dat als ze dit jaar niet op kenteken staan... die auto's een hogere bijtelling krijgen. Dan ja. moeten betaald worden. Ja, want er komen nieuwe regels bij 1 januari. Ja, en dan gaat heel veel veranderen. Regels zijn ook nog niet helemaal duidelijk. maar wel Dus, dus duidelijk jij dag met die, met, die, met die Outlander plug-in hybrid... Denk jij gratis te rijden? Althans geen bijtelling? Niet dus. Nee. En gaat Mitsubishi dat nog enigszins compenseren? Want het is, hun, het is hun probleem dat ze die auto niet op tijd kunnen leveren. Ja, dat zien ze zelf anders. Er zijn. Oh. Uh... Ja. Dus ja, dat is overmacht heet dat dan. O, overmacht. En er zijn, uh, is er is wel een, een, een organisatie die wil daar wel iets tegen gaan doen. Die wil dat, dat je opneemt in het koolcontract, dat je niet hoeft af te nemen als het niet op tijd wordt geleverd. Ja. Ja. Ik, kan ik niet denk dat voorstellen dat, uh, dat je dat altijd kan doen. Dus dat hoef je niet per se uh, op te nemen. Paul, in ieder geval ik Zijn er bij jou al outlander plug-in hybrids besteld die je niet kan leveren? We hebben, we hebben er wel een hoop verkocht, maar we kunnen er op dit moment twee niet leveren. In tweede, uh, die worden geleverd dan in 2014. Dus dit, dit probleem is echt zo. Jouw koop Heb jij bij de hand? Dus. Ja, maar we hebben bijna in elke overeenkomst ook wel staan. Uh, bijna elk, iedereen die een Oudlender heeft besteld zeg maar voor die reden... heeft ja. ook in dat koopcontract laten voor, uh, vaststellen van... kun je hem niet leveren in 2013, wil ik hem niet meer hebben in 2014. Ja, het lijkt mij een terechte clausule ook. Ja. Echt. Jij zegt, wij hebben al heel veel verkocht. Wat praat je ja. dan over, Paul, van die 10.000? Hoeveel heb jij daar in de markt mogen zitten? Nou, ik denk dat wij op een 70, 80 aantallen zitten. Dat 70, is, 80 stuks. Dat is binnen jouw markt veel? Nou ja, als je ziet, ik ben acht jaar bezig... en ik heb in die acht jaar nog, nog geen 15 Mitsubishi's gedaan. Dus in een half jaar zeg maar 70, 80 outlanders doen... is natuurlijk ja. in verhouding natuurlijk heel, heel erg veel. En het is een vrij prijzige dus ook nog eens het een keer. Is een, coltjes, het zijn geen kooltjes. Het is een auto waar we een beter marge op hebben dan, dan, dan ooit. Ja. Hè? Maar ja. het is uh, nou, 70, 80, ik vind het aardig wat. Het is, een, het is een heleboel. Ja. En, uh, Paul, we komen zo meer terug. Nog, nog, nog twee nieuwtjes. Dan, nog uh, twee? Nou ja, de BMW i3 ja. is officieel uit. Ja, ja afgelopen wordt... maandag gepresenteerd. Jij vindt dat leuk, hè? zo'n soort auto's. Uh, ik ben niet van de elektrische auto's. Maar ik moet wel zeggen dat BMW heeft, uh, om te beginnen... Uh, hebben ze er iets heel bijzonders van gemaakt? Ja. Uh, met carbon uh, uh, Carl Dat moet dat je ook vaker horen. Want ja. die batterijen die zo'n ding nodig heeft, die zijn lood en lood zwaar. Ja. Dus ja, uh, en lopen en of zo. zijn ja. we dat op die manier weten te compenseren. En ze zeggen zelf, jongens, het is voor stedelijk gebruik. Het ja. is de eerste fabrikant eigenlijk die zegt van zie het niet als volledig alternatief. Van, van, van, maar voor stedelijk rijden ik is, het, niet is of, het allemaal best aardig. Ik weet niet of het de eerste fabrikant is dus ik denk dat. Iedereen ervan overtuigd dat elektrisch autorijden vooral voor de steden. Dat ja, belangrijk. maar in, in het begin, in het begin werd, werd het gewoon als een volwaardig alternatief gezien. Want je reed toch maar 30 kilometer per dag gemiddeld. En de dit en de dat en de zus en de zo. Allemaal van die fabeltjes. Wat allemaal waar is, alleen nee. gemiddeld, het bestaat niet. Dat, dat weten we ook. Kijk, Kijk, dus een, ja, gemiddeld, bestaan bestaat niet. De dagen <laughs> en ik zweer het je. Ik zweer Dat je. Je. begrijpt niemand. Maar um, ja, nee, 35.000 euro of 40.000 euro ja. met een range extender. Ja, en dan komt hij op 40, klopt ja. Nou, dat ja, kan is wel dat. een beetje geld, hoor. Overigens, we doen allemaal van... goh, wat is die auto gunstige prijs? Maar het is wel gewoon serieus geld. Binnen de BMW-range, je moet ja. alle waarden naar zijn geld kijken. En uh, dan valt het ook allemaal wel weer mee. Want de gemiddelde BMW kost wel een paar centen. He. Het is mm -hmm. niet een uh, allemans auto. Ik voorspel dat die i3... dat dat, dat, dat die, zeker in het begin enorm veel gaat verkopen. Maar ja, weet je, BMW is gewoon op dit moment wellicht de meest succesvolle autofabrikant van de wereld. Verdient in ieder geval heel veel geld en groeit als kool. En lijkt wel of alles wat ze aanraken in goud verandert. Koolstof in goud veranderen. Dat is het mooi. Um, ja, ik denk dat uh, dit een succes wordt. Ja. Ze dat hebben was... het goed voorbereid. Hè? Ze doen er ja. elke stap. elke stap alles overwogen. Ik las wel in de Spiegel dat, uh, dat, dat er binnen BMW door heel veel mensen enorm het gefronste wenkbrauwen... naar dit verhaal uh, wordt gekeken. Want het heeft naar schatting zo'n 2,5 tot 3, 3,5 miljard gekost. Is dus... Afgezien van wat nog komt. Ja. En uh, dat gaat dus af van het budget van andere divisies... binnen BMW, de motorfietsen en de, de, de benzineauto's en de dieselauto's... en dat soort dingen. zo. Dus niet iedereen is er heel erg blij mee binnen Binnen BMW. Maar maar dat, dat zal zo zijn. Maar we zien wel dat BMW nog steeds op alle fronten blijft ontwikkelen. Dus blijkbaar zijn die ja. kassen van dat bedrijf heel erg vol en zijn die zakken heel diep. Laatste nieuwtjes. Laatste dus, nieuwtje. toch eentje. Nou, één een nieuwtje dan, wat ook wel positief is. Althans, als je een Amerikaanse auto's van houdt. Uh, General Motors is voor het eerst sinds een paar jaar weer groter dan Toyota. Weliswaar voor één kwartaal Toyota was sinds 2008 de grootste autofabrikant van de wereld. Verkocht meer dan General Motors. General Motors heeft een hele transformatie ondergaan. is failliet ja. geweest, schulden weg En is op dit moment weer enorm groot. En uh, is met 2,49 miljoen auto's in één kwartaal... precies 100.000 auto's groter dan Toyota. Het zijn cijfers, maar het laat wel zien... dat de Amerikanen wel weer aan het terugkomen ja, zijn. poweren zijn, ja, ja. ja. Waar staat Volkswagen eigenlijk in dit geval? Ze staan op de derde plek en die hebben 239 miljoen. Oh, oh die, die, die zitten er nog iets onder. Die zitten er net onder en het zit 2, allemaal... 2,9 miljoen? 2,39. Ja, en okay. die anderen hebben het uh, iets meer. Ja, ja de wereld okay. blijft in beweging. Carlo. Nou, dat kan Paul de Vries van Nieuwe beamen. Want ja. jij bent acht jaar geleden begonnen... met het verkopen van auto's via internet. En ja. ik kan me dan voorstellen dat je dan ongeveer... elk denkbaar automobielmerk tegen je hebt. Want je, doet, uh, je gaat eigenlijk lopen te poeren in een conservatief, achteruitstrevend conservatieve club. Achteruitstrevend? Achteruitstrevend conservatieve club. Je trekt je geen open zalen, nee. Nee? nee. Dat, is, uh, dat is een uh, unicum, ja. ja. Ja. Maar het verandert wel. Het, ze moeten wel, of niet? Ze moeten wel, maar ook uh, als ze eerlijk zijn... dan zien ze ook dat we uh, acht jaar bezig zijn... en dat we het op ons manier gewoon heel goed doen. Dat we zeg maar, de duizenden auto's die we verkocht hebben in die acht jaar... Uh, allemaal besteld hebben bij een Nederlandse dealer. Ah, dus je bestelt bij de dealer. Ja, Koper komt bij jou en jij ja. prikt het door naar, ja, de naar ja, dealers ja. of dealer. Elke auto die we, die we verkocht hebben, hebben we bij een Nederlandse dealer besteld. Komt via de Nederlandse importeur binnen. We doen geen parallel import. En als we dan kijken naar de klantenervaringen... die beoordelen ons, onze dienstverlening als uitstekend. Dus je kunt er tegen zijn, maar je kunt misschien beter met ons praten en met ons meewerken en, en, en, en kijken wat de mogelijkheden zijn... Dan, dat het, dan, dan het tegenin gaan, want ik doe niks fout. Ik doe het alleen op een andere manier. Maar de grap is dat de consument is goedkoper uit omdat hij bij jou koopt... en niet ja. bij een dealer? Nee, nee nee oh. want, want uh, op het moment dat wij inkopen bij een dealer... Um, kunnen we eigenlijk zwart-wit niet goedkoper zijn. Want onze bron is eigenlijk hetzelfde uh -huh. he, bij een dealer, alleen... Waar komt hij dan bij jou, de consument, de nou, ja. koper? We zijn transparant in kortingen. Dus we geven aan de voorkant een korting weg... waarop misschien je kan denken dat we goedkoper zijn... Dat, terwijl we dat onderaan de streep misschien helemaal uh -huh. niet kunnen zijn. Uh -huh. Maar internet online betekent dat je veel meer bezoekers kan krijgen... dan een fysieke winkel. Kijk, als we 4000 okay, maar... bezoekers hebben per dag, hebben we meer kans. Nee, dat begrijp ik. Maar, maar het gaat toch om geld bij mensen? Jij werkt via dealers. Ja. Dus uh, die dealers die leveren de auto voor een prijs die lager ligt dan wat zij de consument kunnen vragen, waarschijnlijk. Ze leveren iets van hun marge in en dat is jouw winst. Mag ik me dat ja, zo voorstellen? Ja, ja, maar alleen het gaat helemaal niet om geld. Kijk, oh. um, de meeste auto's die wij verkopen, of bijna allemaal... iedereen is bij een dealer geweest. Vrijwel iedereen. Dus zeg maar de motivatie van je moet eerst rijden en ruiken... en voelen en proeven, dat is een, een, een, een non-discussie in mijn beleving. He, iedereen is bij een dealer geweest. Wij doen alleen de tweede offert of de derde offert of de vierde offert... Maar als de dealer niet opvolgt en hij wil eigenlijk niet verkopen... hij belt de mensen niet terug en wij doen dat wel... en we doen het niet één keer, maar twee keer of drie keer of tien keer... dan hebben wij een kans. We hebben alleen maar een kans op het moment dat de dealer ergens ligt te slaan. Nou, dan zeg jij dus dat het om service gaat, om betrokkenheid, om aandacht. Om dienstbaarheid. Wij zijn 24 uur 7 bereikbaar. Als je ons op kerstavond belt, wordt er gewoon opgenomen. Dat doet een dealer niet. Nee. He, dus waarbij, zit, waarbij hebben toegevoegde waarden heel ergens anders dan alleen maar in geld. Kijk natuurlijk, we mogen niet duurder zijn, maar we hoeven niet altijd goedkoper te zijn. Mm. Mm. En, en dan ga je vervolgens, ik, ik ga maar weer even op die stoel van die klant zitten. Ja. Ik, ik bestel bij jou een Fiat 500, ik noem maar even wat. Jij zegt, nou die heb ik, wij komen tot een deal. Ja. Uh, maar ik heb wel een inruiler. Ja. Geen, pro, geen probleem. Je kunt bij ons gewoon de, de, de inruilen toevoegen. Met foto's, met informatie. En wij geven daar gewoon waarde af. Die wij denken te kunnen maken. En daar staan we ook achter. Dus als wij de waarde vinden, 5000 euro. En we komen het daarmee eens. Dan ruilen wij de auto in. Dan kopen wij de auto in voor 5000 euro. Oké. Okay. Ons risico. Oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk, hè, ik ben acht jaar geleden begonnen... vanuit een Sang-Yong-dealerschap. Ik ben een autoverkoper, ik ben een autodealer. Ik kom ja. uit die handel. Dus ik ben er ook niet bang, bang voor. En ik loop er ook zeker niet voor weg. En waar laat je dan al die inruilers? Uh, ik veil ze allemaal. Nee, wij wij, wij, wij werk samen met een autoveilinghuis, dus we ruilen de auto in. Die komt binnen bij een dealer. Daar wordt hij opgenomen door het veilingshuis. En twee dagen later wordt hij geveld voor, voor, voor dat bedrag op dat moment. Maar gebruikte auto's is al totaal online, toch? In die ja, zin is ja. er niet zoveel nieuws. En de veilingen ook. En, en nieuw is alleen uh, zeg maar het laatste bastion, wat, zeg maar, wat moeilijker gaat. En na acht jaar had ik gehoopt dat ik al op duizenden auto's had in het jaar. Maar, maar goed, dat ben je nog niet. Daar zitten we nog niet. Waar zit je op, Paul? Nou, Vorig jaar hebben we er iets meer als duizend gedaan. Hè? En dan kan iedereen zeggen, ja, misschien is dat te weinig... maar we doen het met vijf man. Hè? Dus, dus dat is op zich zonder voorraad. Jullie hebben een het, zijn er een... elf, het zijn er vier per werkdag in ieder geval. Ja, maar ja. Ik, ik zit er liever op vijfduizend. Maar ja, uh, we hebben met concurrentie te maken, met dealers te maken. Uh, dus we hebben niet het speelveld alleen. Maar dat is op zichzelf interessant. Want als jij succesvol bent op internet... En uh, anderen volgen dat voorbeeld. Er werd al gesproken over BMW. Je ja? dat we wellicht zelf gedaan. doen. Suzuki doet zelf al iets op internet. Ja. Heb je daar last van? Nou, Met BMW hebben we dus een samenwerking. Hè? BMW uh, heeft nu de online edition, de 1-serie. En dit doen ze samen met ons en met de AWB auto Service. Wat we ook voor de AWB namelijk doen. Ja. Dus dat is een, een samenwerking tussen, tussen drie partijen. Nou, Dat werkt prima, want de deal wordt uiteindelijk gedaan bij een BMW-dealer. En die hoeven wij dus niet te doen. Maar die, maar die, die lead staan wij dus af aan, mm -hmm. aan, aan de BMW-organisatie. En Suzuki en Dacia ja, die zijn er niet succesvol mee. Want die bieden één auto aan, één model aan, één bepaalde uitvoering aan. En wij bieden alles aan. En dat is het verschil. Ja. Maar je ziet wel dat iedereen een beetje aan het spelen is ja, in de ja, tuin. Ja, ja. Ja. Wat, hoe zie jij de toekomst dan? Verwacht je dat het online verkopen zal groeien? Want duizend is inderdaad nog een klein aantal. Jij hebt er een mooie boterham aan. Maar het zegt niks op de grote markt. Nee, maar zeg maar, op, wij zitten op de particuliere markt. Dus zeg maar, uh, als ik naar 1% wil, misschien ben ik daar in totaal een jaar of tien mee bezig geweest, zometeen. Nou, mm -hmm. de volgende 1%, dus naar 2%, ben ik geen tien jaar mee bezig. He, het de jaar. Aantallen? Wat, wat voor aantallen? Dan? Nou, ik, ik, uiteindelijk wil ik naar 5000 toe. Naar, naar 8, uh, ik, weet, ik weet niet waar de grens ligt, hè? maar ik weet ook niet wat, wat, waar de mogelijkheden in liggen. Alleen, ik geloof niet in de onderzoeken die zeggen van de online markt wordt 20%, want dat wordt het niet. Nee. De dealer blijft de cruciale rol houden in die verkoop, denk jij? Mits die wil verkopen. Kijk, ja. er zijn te veel dealers die denken met advies te geven dat ze daarmee komen. Je moet wel verkopers in dienst hebben. Ja. He, en onze mensen op het callcenter in Almere, dat zijn echt verkopers. Daar trainen we elke dag op. We hebben een verkooptrainer in dienst. Alle gesprekken worden opgenomen en we trainen elke dag gewoon op afsluittechniek. Ja, laten we het daar maar... Laat, laat het maar even gezegd zijn. De gemiddelde autodealer wil nog steeds geen auto's verkopen. Ik vind dat nogal wat. Maar nee, misschien... hij is, is dichter op het moment dat ik kan. Ja. Hij belt me niet terug. En ik word meestal te boord gestaan in te warme showrooms... die vol geparkeerd zijn, bovenop de tegels met, met, met, met auto's door, door, door toch wat zweterige mannen... in Met verkeerde stropdags. -so met een polyester stropdas ja. ja. En een te groot horloge. Ja. Sorry dat ik het zo zeg. Maar ja. het, het, het, het chargeer enigszins. Maar jongens, ja. de auto de auto handel, de, zelfs de, de betere merken. Je komt er natuurlijk nog steeds dingen tegen. Dat je denkt, van, wow, ja. hoe kan dit? En ja. Heel simpel gezegd. Op het moment dat je van een beeldscherm verliest op eenzelfde auto. Die je met dezelfde korting kan inkopen. Dus niet met hele grote kortingen. Dan heb je het zelf verloren ergens. Als dealer, ja. als verkoper. Alleen ja, op dit moment verliezen we er meer dan dat we winnen. Maar... He? We moeten ja. dat zelf omdraaien. Ik ja. blijf het verbazingwekkend vinden dat jij het niet op prijs wint... Maar op service, Ja, vind ik ook blijf ik, echt dacht, ik heel dacht, raar. Ik dacht ah, ook, het ja. gaat puur om de korting. Ja. Nee, want uh, op het moment dus dat we inkoop bij een dealer... kunnen we niet goedkoper zijn. Kijk, als ik nu die Outlander ja. had voor de, van, uh, voor de helft van de prijs... dan hoef ik niet te bellen, hoef ik niet te verkopen. Dan gaat alles vanzelf. Die kreis niet geleverd, Paul. Nee, nee, maar Goed. ik bedoel, uh, heel, of vorig jaar een Kia Picanto. Als je, als je die voor 20, 30 procent kan aanbieden... dan gaat alles vanzelf. Ja. Maar bied je hem aan voor, het, voor hetzelfde inkoopbedrag als een dealer... dan moet je iets anders brengen. Ja. En als je dus kijkt naar wat we doen... He, uh, vandaag zijn de meeste dealers om vier uur dicht of om vijf uur dicht. Wij bellen tot zeven uur. Morgen zijn we gewoon geopend. Maandag bellen we tot negen uur s avonds. Daar maken we het verschil. Mm -hmm. Niet in altijd maar de prijs. De prijs... Ik vind het een opvallend ja. Ik, Maar ondertussen staat wel Bas van Werven te popelen... want die wil rijden met een mini-pracement maar daar komt hij... Dames en heren, ja, dit is een BMW. Uh, het is een mini namelijk. En wij nemen minis... Uh, en bij BMW's eigenlijk standaard mee... naar een weggetje tussen Leidsendam en Stompwijk in Zuid-Holland. Een weg waar niet aan gewerkt wordt. Eigenlijk een beetje een kruising tussen een wasbord... een dirt road en een geitenpad. Helaas wel op de Nederlandse wegenkaart. Dus u en ik betalen hier wegenbelastingen voor. Nou, die wegenbelasting die verdwijnt hier ter rechterzijde in de torenflets die je zo mooi kunt zien liggen... in Zoetermeer, bij ministeries die om de drie jaar verplaatsen... van de ene naar de andere kant. Allemaal leuk en wel. Ah, we moeten even remmen. Dit is de nieuwe mini Paceman. En de nieuwe mini Paceman is weer een variant op het thema mini. En wat is de Paceman? Nou, eigenlijk een countryman maar dan met een aflopende daklijnman en met vier stoelen man. En niet vijf, nee, vier stoelen. Dus geen achterbank, maar twee stoelen achter. Dat kost wel wat, hoor, zo'n nieuw concept bij meneer Mini. Want hij is er van negen, vanaf 29.000 in een beetje voor de gewone 1,6 liter viercilinder Cooper. Nieuw motortje trouwens. Niet met het oude PSA-blokje, maar nu echt een motortje van BMW. Uh, en dat loopt hartstikke goed. En dan kom je in de Cooper S. Die is er vanaf 35.000 en een beetje. En uh, die heeft 184 pk. En daar rijden we nu mee. En als je er dan nog allerlei leuke toeters en bellen aanhangt, zoals navigatie, schuifdaakjes, leer en dat soort grappen. Kom je hier op de som van 44.000 en een beetje. Dat is in oud geld, ja ik blijf het doen, echt. 100.000 gulden voor een mini paceman. met een aflopende klein man. Ja, goh, dat is best prijzig. Voor wie is hij dan? Nou, zegt BMW, voor mannen van 35 die geen kinderen hebben... en wellicht nog een partner zoeken en die toch stoer willen zijn... Uh, daar is dit een auto voor. En ja, dus niet voor Carlo en niet voor mij, maar ook niet voor Jorn. En eigenlijk ken ik uh, helemaal niemand die zit te wachten op een baseman. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit concept gaat lopen. Het is een beetje zoals de mini-coupé, u weet wel... met dat omgekeerde, uh, te kleine Marokkaanse petje op je hoofd. Uh, maar dan uh, groot, maar nog steeds met twee deuren. En uh, nog steeds buitengewoon onhandig. Want dat is hij echt. Hij is heel duur en heel onhandig. Ja... ja. ja de, de... Uh, Paul de Vries van Nieuweautokoppen.nl. Hoeveel mini pacemans heb jij verkocht? Ik hoor net, hij is heel duur en heel handig. Volgens mij niet. Niet? Nee. nee. Gaat niet, niet gebeuren ook als ik het zo hoor nee, van, nee. van Bas van Verven. in ieder geval alvast, dank voor je komst. Voor het werken. Als ik er dadelijk niet meer aan toe kom. Want Henry zit nog te popelen. Uh, alvorens hij zich uh, te bedden legt. Want hij is vanmorgen geland uit Afrika. Afrika, waar. ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Hebt nog Weet je overigens wat het, het automerk is dat je daar het vaakste ziet? Ik was in Tanzania. Nee. Ik denk 90% Toyota. Het is echt onvoorstelbaar hoe die Japanners dat werelddeel al hebben veroverd. Ja, ja. ja. Sterke ja. auto's. Een enkele landrover, maar daar moet verder aan gesleuteld worden. Dat is een... Ik wil even vooruitkijken ja. naar de IA. We zijn nog in augustus, maar over anderhalve maand... de hel van Frankfurt staat weer ons te wachten. De autoshow, hè? Ja. De autoshow. Een verschrikkelijk fenomeen. De grootste ja. autoshow van de wereld. Duitsers met enorme paviljoens betekent voor mensen zoals wij... dat wij kilometers moeten lopen om al dat nieuws weer binnen te halen. Ja. Maar we hebben internet, dus het nieuws komt er zich al aan. <laughs> en wat zien wij dan? Dan gaan wij horen, hebben wij vernomen dat Jaguar daar mogelijk... mogelijk kun je wel weghalen, een concept zal tonen van een SUV. En die moet dan in 2016 verschijnen. FUV Sport Utility Vehicle. Het is mooi dat jij dat soort dingen zo uit je hoofd kan zeggen. maar dat Ja, is maar het. Ja, je zou maar denken, een Jaguar SUV, wat is dat? Een SUV-auto, maar dat is het niet. Ah. Nee. In het circuit heet het dat die auto Q-Type of XQ gaat heten. XQ. Ah. Geteden. Ja, en de, de fabrikant zegt natuurlijk, wij praten niet over de toekomst. En wij zeggen niet ja of nee, maar het zou heel gek zijn als het niet waar is. Want zo'n SUV, die zie je eigenlijk bij de concurrentie ook, die doen het goed. En Jaguar kan niet achterblijven, okay. maar er is nog ja. veel meer daar te zien. We zullen daar een facelift zien van de Audi A8 en S8... Er komt een, de productieversie van de i3, zal daar staan. I3. Die, ja, ja, die staat er. De BMW 4-serie-coupé, om even te laten zien... dat BMW nog steeds flink aan het investeren is. Er komt het prototype van een nieuwe SUV uit China. De Shangan CS75. Ja, ik hoorde dat er veel Chinese firma's zich hebben ingeschreven voor de, voor ja, de ja. Ja, de, de Europese fabrikanten zijn zeer succesvol in China. En misschien willen die Chine, Chinezen nu wel terug. Ze hebben ja, veel geleerd van kom, ons. Kom. Maar we weten ook, Carlo, dat dat al jaren wordt gezegd dat de Chinezen komen. En, we hebben ze al eens eerder zien komen. Ja, en weer zien gaan. Mm -hmm. ja. uh, Mercedes komt uh, met een nieuwe automaat voor zijn Mercedes 350 Blue Tech... Uh, ja, Mercedes, ik denk dat we geen tijd meer hebben... maar het zou nog wel aardig, aardig zijn om een conflict met Frankrijk te bespreken... maar dat bewaren wij voor het, volgende uh, week. Het beroerde Erco koelmiddelverhaal ja. Nou ja, daar, Misschien is het iets voor het NOS-journaal. In dat geval uh, horen we dat zo meteen van maestro Mark Visser... want die is zojuist aangeschoven, dames en heren. Uh, dit was Trotsorten Show, tot volgende week. Dan weer met co-host Henry Stolwerk. En nu graag al, alle aandacht voor Mark Visser. Ja, geen nieuws over Mercedes. Dit is Radio 1. <laughs> Wel over auto's, maar dan uh, auto's die in de files staan. Dat is sowieso altijd minder. Uh, want de files op de Franse snelwegen zijn aan het begin van de middag opgelopen... tot 805 kilometer. En volgens de AWB is dat net geen record voor Zwarte Zaterdag. Alleen in 2007 en 2009 waren de files langer. En vooral op de wegen naar het zuiden is het dringen.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 Gemiddelde rente is 1,5 procent, de geldontwaarding is met 1,9 procent hoger... en daardoor wordt het spaargeld minder waard, ondanks de rente die wordt bijgeschreven. En op de A1 in Gelderland heeft de politie vanochtend een gestolen taxiklem gereden. De taxi was op Schiphol meegenomen toen de chauffeur bezig was met klanten. In de auto zat een track-and-trace systeem, waardoor de politie er snel achteraan kon. Via de A9 reed de taxi de A1 op, waar de politie met meerdere wagens klemreed. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVRO. Hans Smit. Goedemiddag, Opium Radio op de zomerstand. Dat betekent vanuit de studio in Hilversum in plaats vanuit Carré in Amsterdam. En een langer gesprek met een hoofdgast straks is dat na drie uur kinderboekenschrijver en kinderboekenambassadeur Jacques Vriends. En straks na het nieuwsoverzicht praat ik met twee opera -zangeressen, Een beginner, als ik het zo mag zeggen, en een, een redelijk ervaren zangeres... Florieke Beelen en Frances van Broekhuizen. En na vier uur duiken we in de platenkast van schrijfster Mensje van Keulen. En daarin vinden we meer dan alleen maar LP's en CD's. En ik zit er vooral, dat moet ik ook zeggen, dat kan ik je laten zien... er zit er een enorme bak bij met allemaal bandjes. Ik moet werkelijk duizenden uren hebben opgeofferd om dat allemaal op te nemen... U kunt reageren op opium.afro.nl opium of Twitter naar opiumafro of Hans Opium. En u kunt ook meekijken met de uitzendingen. Hangen je camera's? U kunt u ons vinden op, uh, via de webcam van radio1.nl. Opium's culturele nieuwsoverzicht. In Engeland is een gestolen Stradivarius van 1,4 miljoen euro teruggevonden. Het instrument werd drie jaar geleden gestolen in een café... waar de eigenaresse van de viool een broodje zat te eten. Ja, ook violisten moeten eten niet maar. Maar de twaalfjarige Noah Wildschut die is nu wel gewaarschuwd. Dit Nederlandse talent mag voortaan op een 300 jaar oude viool spelen. Noah kan via het Nationaal Muziekinstrumentenfonds... een echte Giovanni Battista Granchino lenen... Ja, en die zijn niet goedkoop hoor. Noah wordt gezien als het viooltalent van de toekomst. Ze zal de instrumenten dan ook intensief gaan gebruiken. Zelfs dan studeer ik wel uh, elke dag tussen de 2,5 en 3 uur. Je kan er eigenlijk heel veel gevoelens in kwijt. Dus ja, je wordt er blij van en je, het geeft troost bij verdriet. Oh, die heeft niet eens tijd om uh, in een broodjezaak of een café te gaan zitten. Het Muziekinstrumentenfonds is een fonds dat doorgaans kostbare instrumenten aankoopt... en in bruikleen geeft aan muzici. Het blauwe lerenpak van zangeres Johnny Kaagman is een museumstuk geworden. Het instituut Beeld en Geluid hier in Hilversum gaat de legendarische outfit opnemen in de vaste opstelling. De Earth and Fire zangeres die droeg het, je hoort het nummer op de achtergrond, in een filmpje dat top op maakte bij het nummer Weekend. En dat beeld dat staat nog op menig jongens netvlies gebrand. Nou ja, jongens van toen dan. Hè. Dat merkte Johnny ook. Ze droeg het af en toe uh, ze droeg het af tot de laatste draad. Een vriend moest haar op het laatst te hulp schieten. En die zei dan uh, even bukken. En dan voor het optreden werd uh, mijn bips werd, uh, blauw gespoten. Het weekend was uh, de grootste hit van de formatie uit de regio Den Haag. Bij een jonger publiek is Kaagman vooral bekend als het uh, bewegingloze jurylid van talentenjacht Idols. Over bewegingloos gesproken, Harry Mulisch krijgt een standbeeld in zijn geboorteplaats Haarlem. Beeldhouwer Jikke van Loon die maakt het en het wordt 30 oktober onthuld. Dat is de sterfdag van de schrijver. In zijn woonplaats Amsterdam speelt heel andere standbeeldnieuws. Neptunus, de Romeinse soldaat en Batman zijn boos. De levende standbeelden die staan al jaren doodstil op de, op de dam. Tot vermaak van uh, toeristen. Maar die tijd lijkt voorbij. De gemeente heeft bepaald dat straatartiesten... maar een half uur op één plek mogen staan en dan moeten uh, verkassen... Op zich al heel knap, natuurlijk, een half uur. Maar Neptunus vreest dat hij zo het hoofd niet boven water kan houden. Neptunus, ik ben hier uh, 15 jaar, bijna vijftien jaar lang. Vele jaar, vele jaren, ja. Maar een half uur betekent uh, helemaal weg. Ja, burgeringscursus heeft hij net achter de rug, geloof ik. De zeegod Neptunus, de Romeinse soldaat en Batman hebben een advocaat in de arm genomen. Kijken of er nog wat beweging in deze zaak is te krijgen. Kunt u het zich voorstellen, premier Mark Rutte... die onder zijn buitenlandse collega's met USB-sticks... met Nederlandse muziek loopt te leuren. Dat is precies wat zijn Britse tegenhanger David Cameron deed... bij de laatste G8-ontmoeting. Obama, Poetin en Merkel die kregen allemaal een stick... met daarop tien popnummers van Britse makelij. De Britse krant The Guardian die sprak van een redelijk sieloos... commercieel overzicht van populaire Britse hits. Naast bijvoorbeeld Birdie, Ben Howard en Tom O'Dell kunnen de G8-leiders ook genieten van soulzangeres Laura Mvula... met Green Garden. Het laatste nummer op de lijst heeft de titel Can't Say No. Of Cameron dat politiek bedoelt, dat is niet bekend. Vorige maand stond ze nog in een uitverkochte North Jazzclub Jazz Club in Amsterdam. En volgende maand zou ze voor het eerst in Paradiso optreden. Zangeres Rita Reis. Helaas, ze overleed vorig weekend aan een hersenbloeding. Maandag is het afscheid van de First Lady of Jazz in Breukelen. Een bijzondere speling van het lot dat uitgerekend deze week ook drummer Peter Ipma overleed. Die 25 jaar lang haar vaste begeleider was als lid van het Jacobstrio. Dat worden mooie concerten daarboven. Het hemeldak gaat er ongetwijfeld af. The shadow of your smile When you are gone Will color all my dreams And light the door Dat was Rita Reis en tot zover het Opium Overzicht. Dit is Opium. Vandaag in Opium Radio in de studio twee opera-zangeressen. De een is ervaren, zingt grote rollen bij Opera Zuid, Opera Trionfo en Opera Spanga... op het Friese platteland Tussen de Koeien ze ook deze dagen te zien is in Romeo en Julia. Francis van Broekhuizen, sopraan. Hallo Hans. Goedemiddag. Hallo. En de ander staat aan de vooravond van een veelbelovende carrière. Ook zij zingt op locatie op de Veluwe Heide... in het monumentale pand van Radio Kootwijk... met zijn sopraan Florike Beelen. Hallo. Hoi, welkom. Even het verschil tussen sopraan en mezzo-sopraan... Voor, voor de mensen die dat niet weten. Sopraan Frans is hoog, mezzo ho is minder hoog. Dus, dus Florike, je hebt een iets lagere stem. Ja, inderdaad, ja. ja. En, en dan is het bereik ongeveer hetzelfde. Hoeveel octaven uh, omvat? Oh ja, ik heb iets van 2,5 octaaf. Maar dat kan jij ook hebben. Alleen iets lager misschien. Precies. Ja. Ja? Het <laughs> ja, ligt niet echt aan de, ja. hoe uh, hoog of laag je kan zingen. Maar meer aan je timbre. Ja. Ja. Mooi gezegd. Mo mooi gezegd. Als ja. Ja. Oh, ja, jullie wel al uitgebreid met elkaar ja, ja. ja, we hebben heel leuk zitten kletsen. <laughs> het, het is een hele leuke vrouw. Dus ik ben blij dat ik uh, met haar mag zitten. Ja, nou, heel fijn. Zo. Jullie zijn ook te zien op uh, radio1.nl. De, oh, de kijkers, uh, de oh. blijfstraars worden dan kijkers op die manier. Hier, <laughs> Hebben jok. Ik hoorde net even een, een, een, een, een violiste, Noah Wildschut, die, die drie uur per dag uh, ja. repeteert. Hoe, hoe is dat bij jullie? Nou uh, niet. Uh... Niet drie uur per dag uh, zingen, hoewel als je soms repeteert met een operavoorstelling, dat weet jij nu ook, dan moet je soms wel een hele dag zingen. Mm -hmm. En dan uh, moet je een beetje uh, sparen, want een stem is natuurlijk anders dan een instrument. Ja. ja, we hebben wel een instrument, maar het is een lichamelijk gegeven. Ja, maar geen drie uur per dag. Nou, niet achter elkaar. Doe je toch even tussendoor ook een kopje koffie. Ja. Florike, ik dan. Dat geldt voor mij ook. Ja, dat voor <laughs> ook zo. Ja, ja. Hey, even naar die uh, locatievoorstellingen. Laten we beginnen met die opera Spanga. waar uh, Ik ben gisteravond geweest. Ja. Francis, dus ik heb het gezien. Ja, Prachtige uh, Romeo en Julia. Uh, er uh, uh, werd gezegd. Ik zei net van tussen de koeien. Dat is niet helemaal waar. Hè? Nee, die... ik heb geen koe gezien. Maar er soms er een schaapje. Een schaafje. Ja. Maar het is wel in een weiland, in Friesland. Ja, ja. Het opera Spanga doet dat elk jaar daar. Ja, het is echt in het plaatsje Spanga. Ja. En dat zijn ongeveer vijf huizen. En dan uh, staan we op het land van boer Jacob. En uh, Corina van Eyck, onze regisseur en artistiek leider... die zet dan een grote tent neer. En uh, dit jaar is het uh, een dichte tent. Want soms doet ze ook de tent open. En dan ja. is het decor de weilanden. Maar nu heeft ze met film uh, gewerkt. En, uh, dus we moeten het donker hebben. Dat het dan uh, de, de film ook goed te zien is. Waarin wij dan opkomen op de bühne En als we afgaan dan komen we weer op de film op. Hm. Heb je gezien hè? Ja, dat was, Werkte leuk hè? Dat is onvoorstelbaar. Ik vind dat zo knap. <laughs> Hoe dat werkt, daar snap ik nog niks ja, van. Ja, we maar... zijn uh, zes weken bezig met timing en alles. Dus, ja, dat uh... moet allemaal precies kloppen ja, natuurlijk. Ja, en de, je ja. mo je moet, ik moet zelfs een cadens zingen. En dat moet ik met de film zo gelijk zingen dat het klopt... dat als Julia op de film wegloopt, dat ik mijn mond hou, bij wijze van spreken. Ja. Hè, zo. Romeo en Julia, dat, uh, dat is het verhaal, natuurlijk het bekende verhaal... wat wordt uitgevoerd met het uh, Fries Jeugd harmonieorkest. Eh, ja. Vijf sterren in de theaterkrant uh, deze week onder andere. Met een Friese Romeo... en een, uh, uh, een Noord-Afrikaanse Julia. Dat is, dat is het gegeven. Ja, het is als, als, als, ja, mag je nog allochtoon zeggen tegenwoordig? Nou ja, dus een, een allochtoon meisje... met een oer-Hollandse jongen. En uh, dat is eigenlijk de interpretatie... die Corina daaraan uh, geeft. Want Corina moet altijd alles in het uh, nu zetten. Hè? Mm -hmm. En uh, daarmee wil ze ook een boodschap geven... dat... Uh, ja, dat het soms dus moeilijk is... dat je dus wel verliefd kan worden op iemand van de tegenpartij. En ja, dan, dan slaat het noodlot natuurlijk ja, toe. Ja, en de, de, de, de vader van die Friese jongen... is dan een ontzettende allochtone hater. Dus ja, heel... want hij is ook failliet, hè. Het is Als crisis. Krijgt, en geraakt, hij he? moet dan dat boerderij geven aan een Marokkaanse jongen... die heel rijk bij een bank werkt. En dat is natuurlijk net fout. Ja, dus ja. die hele haat naar buitenlanders... die wordt daardoor ook nog gevoed. En... Uh, daar, daar zit dus eigenlijk die strijd al in. Hè, tussen die twee groepen. Hmm. En, maar ja, dan komt zij zingen bij het jeugdorkest. Want dat is zo leuk in de, dit stuk. Het jeugdorkest, daar is zij soliste, Julia. En uh, daar zit een, Fri een Friese Romeo op een euphonium te spelen. Een soort grote tuba. Ja. En, uh, en die hoort haar natuurlijk zingen. En die valt als een blok voor haar. Want ze zingt prachtig Sandrine Buendia. En uh, dat is dan, zo heet ze echt. Hè, ja, ja, ja. En... Uh, nou ja, dan gaat het beginnen natuurlijk. Ja, ja. Mooi gegeven, het is een prachtige voorstelling, zeer de moeite waard. Uh, uh, heb, heb jij wel eens iets van, van, uh, van opera Spanga gezien, keer? Nee, nee, ik heb nooit wat gezien, helaas. Nee, misschien de moeite waard, om, uh, hoewel je hebt nu natuurlijk een heel druk schema... want je zit in La di ja. in dat gebouw van Radio ja. Is Gaat dat net zo met, met gebruiken jullie ook filmen en dergelijke? Of? Uh, we gebruiken geen film, maar we maken wel echt gebruik van het uh, gebouw zelf... En uh, bijvoorbeeld, ik als Kerubino uh, spring uit het raam. En oh. dat, uh, dat doe ik ook echt daar. Dus dat is wel een heel leuk effect eigenlijk. Want dat kun je normaal niet. Maar omdat het nu op locatie is, wordt er echt gebruik gemaakt van het gebouw. En uh, ja, dat soort dingen zijn dan ineens mogelijk. Ligt er wel een kussen onder? Het is wel veilig oh, hoor. Ja, ja. Een gebouw uit 1920 hè, van Julius Loedman, een Limburgse architect. Uh, art deco-achtig gebouw. Be beschrijf eens hoe het er ongeveer uitziet... voor de mensen die Radio um, Kootwijk niet kennen. Nou, Het, het, het staat eigenlijk in de, de hei. Dus eromheen is het helemaal... Uh, allemaal uh, gras en uh, bomen. is heel mooi. En het gebouw zelf is echt grijs. En het is een heel... Uh, ja, het is een beetje... Ja, het, het heeft iets heel speciaals, want het, het, uh, van binnen is het een heel grote ruimte. Mm -hmm. En uh, met ja, heel grote ramen en uh, waar wij dus gordijnen voor hangen, die worden opengemaakt. Ja, dat is galmt als een gek natuurlijk, of niet? Nee, of niet? gek niet? nog niet. Nee, de akoestiek is, is een beetje uh, raar eigenlijk, want in het dak zit iets dat het geluid een beetje opneemt. Dus uh, de akoestiek is juist best wel uh, niet zoals in een kerk, zeg maar. Ja. Niet ja. zo uh, galmend. Droger. Nee. Beetje Goed. droog, ja. Ja, ja. Cherubino, de rol die hij speelt, uh, we, we, kun je kort vertellen waar die rol over gaat? Ja, het in? Uh, Cherubino is eigenlijk een uh, puberende jongen van, uh, van 14 jaar. En hij is eigenlijk verliefd op uh, alle vrouwen en meisjes uh, die hij tegenkomt. En dan vooral de gravin. Nou, de graaf die, uh, die heeft dat ook wel door, hoe dat allemaal uh, werkt bij Cherubino. Dus die wil eigenlijk van Cherubino uh, af. Hij, ja. hij stuurt Cherubino naar het leger. En uiteindelijk gaat Cherubino niet... Um, dan wordt Cherubino gebruikt voor, voor een complot van uh, Figaro en Contessa en Susanna. Hij, ze gaan hem dan verkleden als Susanna. En, um, Bent u daar nog, luisteraar? <laughs> ja, dus, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar dit is de zeer korte versie. Ja. Je weet dan dat het ongeveer de, in, de ingewikkeldste opera libretto is ja. van... De de hele literatuur. Ja, het is ik, ik moet me ook vijf keer omkleden, dus uh, <laughs> ik weet het, ik weet het. Ja. Maar het, uiteindelijk komt het allemaal goed. Maar wel leuk om op een locatie te spelen, lijkt ja, mij. Ja, leuk. Of heeft het ook, want uh, uh, nou ja, dit is dan in een soort soort uh, oud gebouw, uh, Spaanse in de open lucht. Je, je, er wordt wel wat van jullie gevraagd, lijkt mij. Want uh, Frans is in jouw geval. Ja. Ja, die, er staan allemaal tentjes en uh, ja, daar gelukkig zijn de kleedkamers. hoef ik niet in een caravan of in een tent. Wij mogen in een bed and breakfast. Uh, mogen wij, want je, uh, Corina wil toch gelukkig niet dat we ziek worden. Nou is deze zomer prachtig, want ik heb ook wel met slaande winden. Je hebt en hebt vaker in en, Ja, en ja. regen en dat je door de modder moet ploegen om naar die tent te komen. Mm -hmm. En uh, dat je dan denkt van, god. Vroeger, toen ik studeerde op de Dutch New Opera Academy, waar ik ook heb gezeten. Uh, ja, toen dacht ik nog dat ik beroemd zou worden in La Scala. En nu loop <laughs> ik met mijn voeten door de modder. Maar het is ook wel heel charmant. Ja, en zeker ja. nu met dit prachtige weer. Uh, nou, jij hebt eigenlijk, nee, je doet gewoon je vak. Ja. En of dat nou in een tent is of in een dat, theater, dat maakt niet, dat voor maakt, mij dat, niet uit. Nee. Vroeg, dat maakt voor jou ook niet uit. Nee, nee, nee. eigenlijk nee. niet. Nee, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Het is overigens, we hadden het over Romeo en Julia. Jij, de rol die jij zelf speelt, Francis, is nee, niet... Nee, ik te, ben niet Julia. Je bent niet Julia? Nee, daar ben ik te oud voor, nou... Toch, omdat Dat beetje. zijn jouw woorden. Dat maar... zijn mijn woorden. Maar nee, wat ik vooral... ben de tante mm -hmm. van Romeo. Die zit eigenlijk helemaal niet in Shakespeare. Maar misschien als de mensen Romeo en Julia een beetje kennen, weten ze dat er een broeder is. Broeder Laurentius. Weet je, de, de vertrouwenspersoon? Hè? De biechtvader ja. van Romeo. Ja. En, een, een monnik. En die trouwt ze ook. Nou, bij Corina, die wil dan graag dat ik meedoe. En die zegt dan: dan ben je niet een broeder, maar dan ben je gewoon een tante. En dan heet hmm. je Laura. En dan uh, ben je babs. Dus uh, ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewone. Dus ik trouw ze ook. En, uh, ik, heb ook ik ben ook een beetje een kruidenvrouwtje. Ja, ja. Uh, dus ik maak een drankje waardoor jullie uh, schijndood zijn En dan slaapt. loopt het allemaal mis. Want dan moet ik Romeo bellen, maar hij neemt zijn telefoon niet op. En dat is <laughs> heel modern en nu gehaald op die manier. Jammer, ja hè? Ja. Ja, ja. Ja, ja, het gaat perfect. toch mis. Ja. Dat het blijft hetzelfde. Het dus. leuke is dat de muziek uh, uh, is van acht verschillende componisten. Ja. Ja, van dus alle soort... Romeo en Julia's ja. eigenlijk. Dus Leonard Bernstein zit er bijvoorbeeld ook bij. Ja, met West de West Side Story, Story ja. Ja. dat is ook een Romeo en Julia verhaal. M maar ook een, een stuk wat jij zingt dan, van Nino, Nino Rota. Ja, de... ken je die film niet uit 1968? Welke van film Romeo en Julia van oh, de, ja, ja Hele mooie film. Maar daar zit dus veel muziek bij van Nino Rota, die ook voor The Godfather veel muziek schreef. En uh, oh dat, als je hem niet kent, ga hem kijken, Hans. En maar mensen we kunnen wel thuis... een stukje oh, laten oh. horen van oh. hoe dat klinkt als jij Mooi. dat zingt. Dat is echt uit de voorstelling, hè? Daar hebben wij voor gezorgd, dat we muziek wow, uit de voorstelling wow. hebben. Even Florieke als, als uh, beginnend zanger is. Nou ja, je bent al een tijdje bezig, maar toch... Hoe uh, voel je het klinken? Ja, supermooi. Echt wel mooi. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik hoop dat ze ook een fragment van haar we hebben. Dat laten uiteraard o, straks... o, o. Ja, ja, ja, We hebben wel een fragment, helaas niet uit, no, uit de Nee, helaas nee, niet. Maar dat laat, oh, zullen we dat nog even ja, goed houden? Ja, alsjeblieft. Ja, Ik uh, ga even wachten. Ja. Nog even over, over opera gaan. Wat ik al zei, je hebt al vaker daar voorstellingen gedaan. Ja. Wat ja. maakt dat, dat, het is niet een gezelschap, maar wat maakt het zo bijzonder? Dat ja, het is eigenlijk wel een soort gezelschap ja? toch? Maar toch steeds met andere mensen die daar uh, komen? Nou, er zijn toch veel vaste huisdivas, zoals Clara Uleman. Die, die doet al voor de dertiende jaar mee. En uh, uh, daar komen ook gelukkig nieuwe mensen steeds mm -hmm. aan. Dus nu is Sandrine Boendia, de, de nieuwe ster. Ja, ja. En Udo Kuipers. Het is eigenlijk een musicalzanger. Die gaat ook in Duitsland zingen. Raoul bij de uh, Phantom of the Opera. Bij Stage Entertainment. Hij is de Romeo. Hè? Dat is de Romeo. Ja. En uh, dus Corina die weet altijd leuk allerlei mensen bij elkaar te, te voegen. En dan, uh, ja, het charmante is dus dat, dat Corina van opera of van, uh, ja, dus bestaande stukken echt iets nieuws weet te maken. Uh -huh. Dus ze, ze, ze plaatst het in deze tijd. Ze probeert nieuwe kom, uh, componisten, zoals Floris van Berge die ook uh, composities heeft geschreven voor dit stuk, een kans te geven om. Uh, ja, opera te schrijven. Of, en, en dat kan daar allemaal. Dus het is een hele... Ja, een vat van uh, creativiteit. En uh, ja, dat is natuurlijk heerlijk om aan mee te kunnen doen. Ja. Florike, uh, lijkt het je wat om een keer gevraagd worden bij... Uh... Ja, zeker. Ja, ja, klink, leuk, hè? Ja, daar ik kan ik. heel goed reclame ja, maken. Ja, ik het. er iets geregeld kan worden buiten het uitzending. Ja, niet wie niet leuk, weet. Voor Nala Nozzi Figaro. Je hebt heel... Ik zei, je bent, staat in het begin van je carrière... maar je hebt al heel veel dingen in het vat, hè? Ja, op zich wel. Ja. Ja. Kun je daar ja. iets over vertellen? Want je bent op het conservatorium in Utrecht met een tien geëindigd. Oh, dat ja. is vrij Doe uniek. Maar. Ja, ja. <laughs> inderdaad. En, en dat heeft al meteen tot een hoop dingen geleid. Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, bij de Nederlandse opera een klein rolletje gezongen in L'amour des trois oranges. Dat was een, echt een kleine rol, maar wel een uh, belangrijke rol, want ik was een van de prinsesjes uit de sinaasappel. Dus uh, wel een uh, kleine titelrol. Hè? Um, dat, ja, Dat was superleuk. En uh, ik ga nu ook in december weer, uh, weer een klein rolletje zingen. Nog kleiner. Mm -hmm. Maar. Uh, <laughs> en de speler van Prokofiev. Oh, mooie opera. Ja. ja. En is dat. De, de Nederlandse opera? Is dat het hoogst haalbare ook voor, voor een operazangeres in Nederland? In Nederland wel. Ja. Toch? Ja. ja. Franses ben je daarmee ja. eens? Ja. ja, ik heb er nog niet gezongen. Hm. Ik doe nu een oproep. <laughs> dat ik er echt wel een keer wil zingen, natuurlijk. Ja, nou, dan kom je ook mee door. Ja, hoe ja. Werkt, Maar Maar hoe, hoe werkt dat? Word je dan, moet je benaderd worden, gevraagd? Nee, of auditie moet je iets doen? Ja. ja. Ja, en, ja ik, ik zong eigenlijk in een schoolproductie uh, Dialoogte zong ik Mère Marie. En dat had een agent uh, had dat gehoord. Mm. En die heeft uh, binnen een paar dagen een auditie voor mij geregeld mm -hmm. bij een Nederlandse opera. Een agent, die moet je hebben. Dat is ja. belangrijk. belangrijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Want, want om, om aan de bak te, te blijven, uh, jij begint dan, jij bent al een tijd bezig Francis. Uh, ja. hoe, hoe moet je zorgen dat je voortdurend in de picture blijft? Door die audities te doen, maar audities ook andere doen. Uh, door je, je eigen weg te volgen. En niet te denken van, ik moet dit doen... omdat ik denk dat het goed voor mijn carrière is. Dat geldt voor mij, overigens. Ik ben een beetje een aparte eend in de hele bijt. Jij doet heel veel dingen ik buiten. Ik doe van alles, ook buiten het zingen om. Ik vind het dus heel leuk om op de radio te komen. Vandaar dat ik bij dat virus <lacht> ook zit. Ja, en je ik, van de AFRO, van radio de afro ja. ben ik een soort vaste uh, gast nu geworden. Omdat ik dan allemaal leuke verhalen vertel. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, lesgegeven aan de autistische jongen... bij Knopen Je Zak Doe. En, want ik hou ook heel erg van lesgeven. Mm -hmm. En ik maak eigen voorstellingen. Samen met mijn broer Tim. Die kunstenaar is. En uh, heb ik een jeugdvoorstelling gemaakt voor het IVC. Uh, van uh, het Focalist Concours in Den Bosch. En... Uh, nou ja, ik, ik, en ik doe recitals met Gregor Bak... of ik ga met Ernst Daniel Smit op tournee. Maar je doet ook dingen voor bedrijven, toch? Ook. Ja, ja want dan doe ik, verkleed ik me als schoonmaakster... en dan kom ik binnen. <laughs> en dan uh, denken ze dat ik de schoonmaak kom doen... en dan zeg ik, ach, ja. mag ik hier een mopje zingen? En dan ga ik heel mooi zingen en dat is heel erg leuk. Ja, dat staat dus... je allemaal te wachten, de Ik om een beetje aan de bak te blijven. Ja, in inderdaad. <laughs> Ja. Nou ja, het ligt er maar aan waar je... Waar je ik, vind, ik wil altijd overal zingen, dus het maakt mij eigenlijk niet uit waar als ik maar kan zingen. Ja. Is, is dat altijd zo geweest? B, b, b, ja. Ben jij vanaf jongs af aan, wist je dat je dit wilde doen? Vanaf mijn vijftiende. Dus dat was best wel jong voor opera. Ik hoorde Christina Deuten kom. En toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik ook kunnen, zo hoog zingen. Dat heb ik toen even gekund, die Koningin van de Nacht, die hele hoge, weet mm -hmm. je wel. Daarna is mijn stem iets wat afgezakt. <lacht> maar ik wilde altijd zingen. En ik, ik heb ook een andere opleiding nog gedaan. Maatschappelijk werk. Want ik dacht, dat doe ik als hobby gewoon gezellig. Ja. Florike, jij hebt bedrijfseconomie gedaan. Ja, en Je inderdaad. zingt pas vier, sinds vier jaar geloof ik of zo. Uh, nou ja, ik zing nu uh, wel iets langer. Zes jaar of zo. Uh. Schat ik nu. Um, en zes jaar klassiek. En daarvoor heb ik ook wel... Uh, Opgezongen en zo, maar ik heb inderdaad in het begin was het helemaal niet mijn intentie om uh, dat als beroep te gaan doen, en dan ben ik economie gaan studeren. Ja. was er een moment dat je dacht: 'Van ja, dit moet ik moet, moet zingen? Ja, ik had het altijd echt wel heel leuk gevonden.' En, uh, maar ik wilde eigenlijk een goede opleiding doen. Maar toen dacht ik van, nou ja, ik kan ook best eens... bij het conservatorium gaan kijken wat ze daar me vinden. Eigenlijk. En, laten we eens kijken, ja. Ja, ja en dat, dat ging toen eigenlijk allemaal wel heel goed. Dus nu, uh, ja, die economie... Ik weet niet of ik daar nog ooit wat mee ga. Ik weet niet of je dat... Uh, nou, je, misschien dat je een businessmodel... Of uh, je kan Ja, hadden. zeker. Ja, dat moet misschien wel handig. Ja, dan kom ik een keer bij je praten. <laughs> het, het moment is aangebroken. Want we hadden beloofd dat we Florica ook nog zouden laten horen. Niet uit La die Figaro. Dus niet die productie die nu in de... Uh, in de Kootwijk te zien is, maar een andere productie. Um, laten we eerst even gaan luisteren. Prachtig, zegt hij. Heeft het oordeel van de jury aan de andere kant van de tafel? Ja. Francis? Heel mooi. Dat lied is prachtig van Rachmaninoff, De Soldatenvrouw. Mm -hmm. Dat zeg ik goed, hè? Ja. Ik heb het zelf ook gezongen. Maar je zingt prachtig, meis. Dank je wel. Nou, dat <laughs> belooft een grote carrière. Ja. Nog heel even kort over die, uh, die academy waar jij, waar jij uh, op zit. Ja. En, en Francis heeft erop gezeten. Uh, ja. uh, uh, hoe heet het ook weer? de titel... National Opera Academy. Ja, Vroeger heet het National... gewoon de nieuwe opera academy, ja. maar het ja. is internationaal. Ja. Is, is dat de manier uh, om uh, in Nederland uh, hoger te komen? Wat is het voor academie? Ja, nou, is... Het, is eigenlijk wel, uh, het was samen met de studio eigenlijk wel de manier om in Nederland... De opera-studio, ja, die niet meer precies. bestaat. Die bestaat niet meer, dus hmm. eigenlijk in Nederland is dit wel... Ja, de beste manier om uh, verder te komen, denk ik. Ja. Nou, het is gewoon een hele goede opleiding ja. om operazanger te worden. Precies. Want ja. je leert namelijk daar hoe het opera-bedrijf werkt in het klein. Je doet een aantal producties, dus je leert rollen. Uh, je bent zes weken aan het repeteren, zoals het in het gewone opera-bedrijf ook gaat. Dus zoals in de Nederlandse opera werken, doen ze dat bij de opera-academie uh -huh. ook. En dat is de beste manier om voorbereid te worden op dat vak... Ja. Ja. En de docenten daar zijn uitstekend. Ja, ja. zeker. Ja. Charlotte Margiono geeft ja. onder andere les daar. Hè? Uh, nou, ze geeft daar geen les, maar ze, ik heb zangles bij Charlotte Margiono. Ja. Maar ze, heeft niet, ze, werkt, ze is niet verbonden aan de academie. Nee, want de studenten die dus les hebben daar, hebben gewoon hun eigen zangdocent. Ja. Dus dat kan Charlotte mm -hmm. zijn, of dat kan Margreet Honig zijn, of uh, wie dan ook. En de mensen die lesgeven aan de opera-academie zijn de opera-coaches. Bijvoorbeeld Pieter Nielsen, die een piano speelt. Uh, Sandy Oliver regisseert. En dan krijg je dus naast je zangles al die extra input... over drama, beweging, nou de ja. teksten. Ja. En je bent elke, elke dag in feite je, nog, nog... Je bent de ja. hele dag bezig, je ah, bent ja. doodop. Om, om verder te komen. Ja. Ja. Even over vijf jaar, waar staan we kort, Francis? Uh, dan sta ik... Uh, <laughs> ik weet het echt niet. Misschien sta ik dan waak naar te zingen. Dat lijkt me In nou Bayern heel ooit. leuk. Nou, ik ga er eens voor beginnen. Ik ga eens beginnen. Voordat jij? Uh, nou, ik, ik zou het niet weten. Ik durf, ik durf er echt geen uitspraak over te doen. Maar ik hoop dan dat ik uh, heel veel aan het zingen ben. Dat hoop ik dan ook. <laughs> Uh, dank jullie wel dat jullie het waren. Francis van Broekhuizen, en Belen. Meld ik nog even dat Romeo en Julia, Opera Spanga... is te zien tot en met zondag 11 augustus in Spanga... bij Weststellingwerf. Operaspanga.nl voor meer informatie. En Lennonze Die Figaro van de Dutch National Opera Academy... in samenwerking met het NJO. Die is tot zaterdag 10 augustus te zien, maar die is helemaal uitverkocht ook. Ja, Ja, Fijn, maar. En <laughs> uh, uh, mensen moeten bij ons snel want we zijn, want de kaarten gaan snel. Maar er okay. zijn nog kaarten. O Goed, Opium is terug naar het journaal van 3 uur met Jacques Friens. Tot zo. Opium. Avro. Morgenmiddag, kwart over 12 in de perstribune. Hoofdredacteur Tom Roep neemt na 40 jaar afscheid bij zijn Donald Duck. Wat voor een wierabra? Huh? Uh, ja, en misschien komt Donald zelf ook nog even langs.